Middernacht, donderdag 16 januari, door Almegens met het NOS-journaal. De hoogte van de bedragen die in Nederland worden uitgekeerd aan smartengeld... na een ongeluk of medische fout, liggen aanmerkelijk lager dan in andere landen. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit onderzoek van hoogleraar privaatrecht Lindenberg... van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Smartengeld wordt uitgekeerd als vergoeding... voor een verminderde kwaliteit van leven na een ongeluk... Het hoogste bedrag dat in Nederland werd uitgekeerd was 136.000 euro. Dat werd in 1991 toegekend aan iemand die met hiv besmet was geraakt door een medische fout. In andere Europese landen zijn de bedragen wel gestegen. Zo is het hoogst uitgekeerde bedrag in Groot-Brittannië inmiddels 380.000 euro en in Duitsland 650.000 euro. Nederland heeft geen rekening gehouden met de inflatie. Vergeleken met 15 jaar geleden kun je volgens de onderzoeker zeggen dat het smartengeld geld eigenlijk daalt.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 Een vooraanstaand Italiaans lid van het IOC heeft kritiek geuit op het besluit van de VS om vier openlijke homoseksuele vertegenwoordigers te sturen naar de opening van de Olympische Winterspelen. Volgens de IOC'er hoort politiek niet thuis op de Spelen. Nederlandse COC is een petitie op internet begonnen tegen het sturen van koning Willem-Alexander en premier Rutte naar Sochi. Tussen Hilversum en naar de Bussum rijden tot zeker komende ochtend 10 uur geen treinen. Het spoor is beschadigd door de ontsporing van een trein bij station Hilversum. De NS zet komende ochtend bussen in. Het weer, vanaf veel bewolking en regen, soms een tijdje droog. Temperatuur ligt rond de 5 graden. Ook morgen overdag zijn er perioden met regen of motregen. Bij 7 tot 10 graden. In de loop van de middag en avond klaart het dan vanuit het zuidwesten op. Dit was het internationaal. Radio 1. WPRO Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Een hele goede nacht en welkom bij Nooit meer slapen. Nog tot twee uur zijn we hier. Na ene een gesprek met PF Tomeze. Hij schreef een boek, Schaduwkind, over de dood van zijn dochter Isa. En maakte nu een theatervoorstelling naar aanleiding van dat boek. En radiojournalist Okke Ornstein reist mee met hulporganisaties in Syrië. En wat journalist Francisco van Jolen door zijn slapeloze nachten sleurt. Dat allemaal dus na één uur. Maar eerst gaan we het hebben over kleding. De mode slijt sneller dan textiel, schijnt Shakespeare alles gezegd te hebben. En er is niemand die dat beter weet dan mijn gast komend uur, Ainouk Tan. Modejournalist, stilist en modeicoon ook. Aan de vooravond van de Amsterdam Fashion Week is zij hier te gast... Ze is geboren in 1982. Ze staat bekend om haar extravagante en vooral zeer gevarieerde manier van kleden. Ze stond op het podium voor een TEDx-lezing in een jurk vol bonte veren. Ik hoop dat ik het goed omschrijf. Mm -hmm. Ze poseerde in elk denkbaar outfit boven haar NRC-column. En door te spelen met haar eigen imago legt zij steeds de vraag voor... Wat is authentiek en hoe bepalen we onze identiteit door middel van kleding? En wie bepaalt eigenlijk wat mooi is en wat mooie kleding is? Hartelijk welkom. Ja, dank je. Wat een mooie aankondiging. Zullen we het niet meteen over, hebben over wat je aan hebt? Dat, nee. dat is natuurlijk ontzettend verleidelijk om het wel te doen. Maar, ja. maar waar, waar, waarom zouden we dat eigenlijk doen? Ja. ja, ik heb geen idee. Dat is inderdaad een vraag uh, die ik heel vaak... Krijg, waarom heb je, waarom draag je dit? Omdat ik vaak een opvallende stijl heb, opvallende kleding. Mensen zeggen vaak het eerste wat ze, wat ze aan mij opvallen, is die kleding. En daarmee wil ik eigenlijk ook gelijk duidelijk maken dat we misschien wel heel veel. Uh, waarde hechten aan wat we aan hebben. Misschien wel te veel. Hè? Want waarom, als ik in een bonte outfit zou lopen, zou daar wat over gezegd uh, moeten worden? En wie bepaalt dat dat niet normaal is? Hè? Alleen omdat het misschien niet is wat de doorgaanse mensen uh, dragen, uh, uh, betekent niet dat het, dat het per se raar of vreemd is. En er moet altijd wat over gezegd worden. Ik vind dat soms wel opvallend, want voor mij is het vrij normaal om. Uh, uh, ja op deze manier uit te dossen hè? extra extravagant erbij te lopen voor wie toch wil spieken we hebben een webcam radio1.nl dan kunnen mensen gewoon kijken wat voor uh, mooie kleding hier uh, gedragen wordt ja bij de radio de radio is het domein van de slecht geklede mensen toch ook wel een beetje ik, ik vind het ook wel charmant dus misschien mm. meer, meer een, iets voor mannen maar een, een Hans Spekman mm -hmm. van, de, van de Partij van de Arbeid mm -hmm. of, een, of een Maarten van Rossum. Mm -hmm. gewoon, gewoon lekker een trui aan, een beetje roos op de schouders. En gewoon mm -hmm. ongeacht waar je naartoe gaat, mm -hmm. heb je dat toevallig vandaag mm -hmm. aan. Want het lag bovenop. Mm -hmm. Vind ik ja. mooi. Nee, natuurlijk, dat, dat is ook iemand Hans Hals, Spekman of, of Maarten van Rossum... die doen niet mee aan, uh, aan de, de, de, de, de, de trend van de mode. En eigenlijk uh, is mijn, uh, mijn Bonte outfit ook een ben ik uh, eigenlijk een wolf, in schaap, een wolf in schaapskleren. Omdat uiteindelijk ik ook um, ja, met mijn bonte outfit in de aandacht wil komen. En dat lukte ook, want anders zat ik hier niet als ik die bonte outfit. Daar heb ik eigenlijk mijn hele carrière op gebouwd. Ik heb mij tien jaar gekleed in een bonte outfit. En daardoor werd ik gevraagd om mijn mening. En een werd soort, ik een soort, soort fashion evolutie. Icoon. ja. En daarmee wilde ik eigenlijk de boodschap overbrengen... en dat wil ik eigenlijk nog steeds... dat mode er misschien eigenlijk niet zo heel veel toe doet. En dat dat, als ik dus een bonte outfit aan heb... dat dat mij niet definieert. En in dat opzicht ben ik misschien precies hetzelfde... als Maart van Rossum of van Spekman. Het, het, kleding bepaalt meteen hoe mensen tegen jou aankijken. Je communiceert door middel van je kleding. Ja. Hans Spekman zegt: Ik ben een, een echte journalist. Een uh, journalist, oh, een echte socialist. Ja. Ik ben een echte socialist in tegenstelling tot al die mannen in maatpakken. Wa ja. want, want ik heb gewoon een vieze trui aan. Ja, ja inderdaad. Ja, dat, dat is natuurlijk dat is ook zo. Hij, hij, hij houdt zich wel, uh, hij, door zijn kleding houdt hij wel voet bij stuk. En dat betekent dat hij wel, um, ik heb ooit een stukje ook daarover geschreven in het NRC Handelsblad, in mijn column eigenlijk, en dat ging ook over de politiek en over ja, hoe toch iedereen met alle winden mee waait. Mode gaat daar namelijk ook heel erg over keurig gedrag en groepsgedrag. Hè? Uh, wat wat uh, de meeste mensen aan hebben, dat moeten andere mensen ook aan hebben. En zo gaat dat misschien in de politiek ook wel een beetje. Hè? Wat de meeste mensen vinden, uh, dat moet de politiek ook willen. En in dat opzicht staat de politiek en, um, misschien wel te weinig voor een eigen visie. Uh, ik ben geen politiek commentator. Ik ga me nu misschien in een, in een gebied begeven waar ik helemaal niks van weet. Maar het heeft wel overeenkomsten. De politiek heeft heel veel overeenkomsten met de mode. En er, ik, wat ik ook jammer vind aan de politiek. is dat er soms niet één iemand opstaat. en zegt: Jongens, dit is het beste voor iedereen. En dat gaan we doen. Hè? Mensen zijn vaak bang voor wat, wat. op zijn stemmen verliezen, dit en dat. En ik, ik denk dat, dat we behoefte hebben aan sterke leiders. En als je dan. Toen heb ik een stukje geschreven over Hans Spekman, die, uh, waarin je in zijn kleding ziet dat hij wel voet bij stuk houdt. En dat hij zegt: Jongens, het kan me een rotwor rotworst zijn wat jullie allemaal vinden van mijn kleding. Want hij heeft natuurlijk ontzettend veel kritiek daaroverheen gehad. Over zich heen gehad daarom. Ik blijf bij mijn standpunt. En dat is natuurlijk wel een symbolische, symbolische benadering van hoe politiek denk ik ook zou moeten zijn: voet bij stuk houden. En jezelf, en, jezelf blijven, daar, daar is hij niet. met al die al. alle winden meewaaien. Eh, ja, petit bateau zijn het, he, die, die truitjes. Dat, dat, dat streepmodel truitje, petit bateau, stond, mm. is nog niet eens zo goedkoop. Mm. Doet me denken aan de uitspraak die Dolly Parton ooit gedaan schijnt te hebben. Je moest dus weten hoeveel geld het kost om er zo goedkoop uit te zien. Ja, ja dat is een hele geweldige uitspraak. Hoe kom je nou ineens bij dat petit bateau? Ik heb opgezocht wat voor truitjes de, dat nou zijn. Ik zag het een keer langskomen. Ik maar denk, wie heeft hey, dat aan dan? Dat is Hans Pekman. Nee, volgens mij draagt Hans Pekman de truien die zijn vrouw voor hem breidt. Dat weet ik oh. bijna wel zeker. Oh ja, maar hij heeft ook wel zo'n gestreepte aan. Ja, Maar dat is nog uit zijn hippie tijd uit de oh, jaren 60, dat is helemaal niet van petit bateau. Oh, Oké, okay. nou nee. ja, zie je, daar hebben, hebben we toch een, al een hele discussie daarover. Ja, maar dat is interessant hoor, wat Dolly Parton zegt over van. Um, um... Um, it takes a lot of money to, to look this cheap. Want dat zijn we nu natuurlijk allemaal aan het doen. Hè? We, het is ook een, een bepaalde trend nu op het moment... dat we allemaal met uh, een beetje een punk-outfit lopen... en de gescheurde broeken betalen we tegenwoordig 300 euro voor. Al dan niet meer 350 euro. It takes a lot of money to look that cheap. En um, ja, dan krijg je gelijk dat authenticiteitsvraagstuk. Maar ik weet niet of je daar nu over in uh, over ja, laten we maar, we licht zeggen. Ja, het ligt op tafel. Laten we maar meteen uh, ja, nou, ik bellen. Heb, ik kwestie. heb eigenlijk twee jaar geleden al een, een stuk geschreven ook over authenticiteit. En dat authenticiteit iets is wat uh, je tegenwoordig kan kopen in de winkel. Um, dus dat is eigenlijk ook die gescheurde spijkerbroeken kunnen we kopen in de winkel. Dat is dan echt, want ik heb daar heel lang... Uh, een gescheurde spijkerbroek heb ik heel lang in... Liggen rollenbollen op het veld of heb ik werk meegedaan op het land en nu heb ik een hele authentieke spijkerbroek aan met allemaal vale plekken erop. Maar die vale plekken die zijn natuurlijk erop gemaakt en dat betekent eigenlijk dat we authenticiteit tegenwoordig, net zoals een Gucci-jurk tien jaar geleden, kunnen kopen en die op onszelf toepassen, aandoen en ons daarom ook heel echt uh, voelen eigenlijk hè? en doen alsof we, alsof we authentiek, uh, authentiek zijn. Maar het is gecreëerd eigenlijk. Ja, heel veel spullen die wij aan hebben, en daar gaat een uh, groot deel van mijn werk ook over. Um, schoonheidsidealen, maar ook authenticiteit. Is allemaal gecreëerd door modemerken. Die, dat is vaak gedaan door uh, zakenmannen in pakken en die zeggen: jongens, ik ga hier alleen maar dunne modellen in bladen zetten in reclamecampagnes. Dat is een schoonheidsideaal die normale vrouwen nooit kunnen zullen hebben. Dus. Wat doet de modewereld? Die zegt, jongens, je bent eigenlijk uh, tegen vrouwen... maar ook tegen mannen tegenwoordig... je bent niet goed genoeg. Je bent niet mooi genoeg zoals je bent. Dus uh, mensen gaan meer kopen in winkels. En... Um, die kopen eigenlijk uh, uh, dat schoonheidsideaal, die gaan werken, kopen en die kopen een jurkje waarin ze nog dunner lijken. En de mode zegt ja, maar nu ben je eigenlijk weer niet goed genoeg, want je loopt er oud bij, je bent nu niet in de mode. Dus over een half jaar moet je weer iets nieuws hebben. Nou, zo gaan we dat ons hele leven door. Maar dat schoonheidsideaal is gecreëerd door modemerken die dus, dat, is, dat schoonheidsideaal is gestoeld op een economisch principe omdat het schoonheidsideaal is dun, omdat normale mensen dat nooit kunnen zullen worden. En daarom um, um, is, wordt er meer geld verdiend. Nou, dus het hele idee van wat mooi is, is dus eigenlijk gemaakt en gebaseerd op een economisch principe. En daarop, uh, nou ja, misschien jij ook wel, ik weet niet wat voor vriendin je hebt, maar mannen kijken ook naar, naar vrouwen. Naar, ten aanzien van dat, of door de bril eigenlijk... van het schoonheidsideaal dat gemaakt is. Ze dus we zetten ze eigenlijk allemaal een bril op... die gemaakt is door de, door de uh, vrije markteconomie. En um, zo zien wij vrouwen. En, daarom, en daar lenen we ook onze identiteit aan af. Als ik niet dun genoeg ben, dan ben ik niet goed genoeg. En dan ben ik niet mooi genoeg. Terwijl, en dat kan een vrouw die dik is en puisten heeft waar haar hele leven last van hebben. Maar dat is dus gek, hè? want dan leden we eigenlijk onze hele identiteit af... aan een economisch schoonheid of een economisch idee van mooi. Je raakt hier aan, aan wat wel het thema van onze tijd is. Ieder uh, interview met, met iedereen van betekenis in, in een beetje glossy... gaat over het thema jezelf zijn of jezelf blijven of jezelf ontdekken. Ja. Er zijn heel veel programma's ook die... die impliciet refereren aan dat jezelf zijn. Mm -hmm. Maar daarmee ga je ervan uit dat, dat het ten eerste onvervreemdbaar is. Dat je altijd jezelf zult zijn. Dat het mm -hmm. niet varieert van situatie mm -hmm. tot situatie of, of moment tot moment. Mm -hmm. Maar ook dat je het wederom zelf bepaalt. Maar jij zegt eigenlijk, je bepaalt helemaal niet zelf. En jezelf er zijn onzichtbare handen die aan ons trekken. Ja. Nou ja, kijk, de mode heeft um, bepaalde dingen gemaakt. Die schoonheidsidealen, daar lenen we onze identiteit. En zo zien we ook andere mensen, daar lenen we dat op af. De authenticiteit kunnen we tegenwoordig ook kopen. De jongens met de baarden en um, um, um, de, de, de skinny of de jeans met de fale plekken... die kunnen we ook kopen en daardoor lijken we heel erg authentiek. Maar we zijn op een punt gekomen dat wij onszelf dus kopen. En dat is een paradox, want wij kunnen onszelf niet kopen... Je, je koopt een bepaald soort schoenen, je koopt die, die skinny ja. jeans... of, of ja. je koopt een mooi pak. Ja, maar dat is hetzelfde als Hans Spekman eigenlijk doet. Hè. Die zegt ook, ik blijf, aan de ene kant is het natuurlijk heel erg goed... dat hij je stuk houdt en dat hij niks blijft. Maar aan de andere kant uh, kleedt hij zich wel aan... als iemand die zegt, ik ben heel erg mezelf. En met die taal, en in dat opzicht is dus mode een taal... waar we de hele tijd mee spelen, die passen we op onszelf toe... De, de, de mode-industrie heeft bepaalde betekenissen gecreëerd door merken. Die passen we op onszelf toe en zo voelen we ons dus ook. Dus als ik bijvoorbeeld hakken aan heb en ik doe een powerpakje aan... dan voel ik me een powervrouw. Als ik uh, denk, nou, ik heb vandaag niet zoveel aan mezelf gedaan... En ik doe geen make-up op, dan word ik gezien als een authentiek meisje. En dat gaat, dat gaat heel erg in gevoel, hè? Want, want als je parfum als voorbeeld neemt... Ja. en dat vind ik een mooi voorbeeld, omdat je kunt... Je kunt wel zeggen, dit ruikt lekker joh, maar, ja. maar dat is niet een hele goede advertentie. Nee. Je kunt ook niet in een blad de geur alvast laten ruiken, althans technisch zou het wel uit te werken moeten zijn, maar nee. het, het zou een, een cacafonie van geuren worden, zo'n blad. Ja. Dus je dicht waarde toe als schoonheid, snelheid, sportiviteit, macht, rijkdom, mm. wellust, noem ja. het maar. Heel erg toe aan, aan een luchtje, aan aan geur. Aan een luchtje, alluren. Ja, precies. Dat koop je, koopt een soort alluren, maar daardoor voel je je ook zo. En dat geeft aan hoe zeer wij onze identiteit en onze eigen waarden dus ook... aflenen aan consumptiegoederen. En dan denk je van, nou dat weten we misschien toch al... maar ik geloof dat die oordelen en dat, dat kopen van dat luchtje... of dat kopen van die auto en je daardoor een bepaald iemand... of een be op een bepaalde manier voelen, heel onbewust gaat... En heel um, dat we dat echt geïnternaliseerd hebben. De dingen die we kopen, de dingen die we aan hebben, de dingen die we hebben, die definiëren ons gevoel over onszelf. Want als wij de hele dag in een huis, een rijtjeshuis, um, in een pyjama zouden zitten, maar rationeel gezien zouden we in principe twee pyjama's nodig hebben en in een huis kunnen zitten, in een rijtjeshuis... maar dan ben je dus op zich zou je dan niet minder zijn. Maar onze consumptiemaatschappij heeft ons zo gebrainwashed... en in dat op zich ben ik echt een activist hoor... echt een linkse anarchistische activist. Um, gebrainwashed dat we al die spullen nodig hebben... om ons eigen waarde uh, te geven en toe te dichten. En in die façade van um, spullen die ons identiteit geven zijn we naar mijn mening, en daarom zit ik hier ook... en dat vind ik ook vrij altijd belangrijk om te vertellen... dat veel te veel gaan geloven. Want schoonheid is een façade. Dat als je een BMW rijdt, ben je niet de pimp. Als je een rokje, kort rokje aan hebt, ben je niet per se uh, sexy. Het zijn allemaal betekenissen die gemaakt zijn... door een vrije markteconomie, waaraan wij onze eigen waarden aflenen. Waarom lukt het? En dat is... Dat is het is een vrij trieste constatering hoor ook. Dat, dat, dat, dat om te merken, omdat mode natuurlijk mijn vakgebied is, dat dat nog steeds zo erg um, een rol speelt in alles wat wij doen. Dat we daar niet doorheen kunnen. Waarom kunnen lukt het, het niet om daar doorheen te kijken en waarom heeft dat zoveel invloed op ons? Waarom hebben een paar plaatjes. Hm. Oké, okay, het zijn heel veel ja, plaatjes, ja, ja. maar waarom hebben die, die zo'n macht gekregen? Hm. Waar zat de kwetsbaarheid? Nou, er is een, uh, een documentaire uh, die heet The Century of the Self... en die is gemaakt door Adam Curtis, een uh, Britse documentairemaker. En daarin legt hij in vier uur, vrij lange zit... Uh, eigenlijk uit hoe wij um, ja, gebrainwashed zijn door, door marketing. Met als, ja, het is een hele lange documentaire en heel, met heel veel nuances... maar het kwam er eigenlijk op neer dat um, ja, machthebbers... Uh, de economie ons ook... Uh, Kudde gedrag wil laten vertonen. Eigenlijk wat wij de hele tijd doen is werken, spullen kopen, ons beter voelen, ons niet goed genoeg voelen, werken, spullen kopen, ons identiteit geven. Dus het is eigenlijk, we zitten in een soort, we zijn een soort kudde schapen. Nou ben ik misschien wat extreem, maar dat vind ik eigenlijk echt wel. Die achter dat geld en achter die eigenwaarde aanloopt. En wij worden, ons, wij worden ook continu getriggerd, dat we dat we die spullen nodig moeten hebben. En omdat iedereen eraan meedoet. Uh, zitten we in, dat, in die malle molen van spullen en, en, en, en, en uh, uh, geld. We zitten in een soort malle molen die ons ook in toom houdt. Dat wordt er ook heel goed duidelijk in die documentaire. Want we zijn altijd maar met die spullen bezig. Maar in die tijd hadden we ook met andere dingen bezig kunnen zijn. Er is een sketch van Theo Maassen. Dat heb ik gezien bij, uh, nou ja, op Facebook ergens. En um, daarin zegt hij van... De mode is de waanzin van een collectieve waanzin. Want we zijn constant maar met dat verfraaien van dat uiterlijk. Hoeveel, hoe lang zijn we daar in godsnaam wel niet mee bezig per dag? Met die auto, met dat bezit en hoe we, over, hoe we eruit zien, hoe we overkomen. Als we nou zoveel tijd, dat, zei, dat zegt Theo Maasen dus... zouden besteden aan het verfraaien van ons innerlijk. Aan het verfraaien van ons bewustzijn over de wereld. Of over he, het, het, het leren over hoe dit soort systemen werken. Dan... Um, ja, dat, dat, dat, dat vond ik een hele goede opmerking. Ja. Dat vind ik ook het vervraaien van het uiterlijk... en het bespullen en bezit en erachteraan wat ons uiteindelijk in toom houdt... dat we uiteindelijk kunnen sterven als, als simpele zielen... met heel veel bezit, wat er geen reet toe doet uiteindelijk... Ja, dat is, gewoon, uh, um, dat is gewoon echt een heel uh, punt. Het geeft ook de waanzin van de wereld een beetje weer. Einstein had één pak. Die had, die had gewoon één pak, maar dan zeven keer. Had hij in zijn kast hangen. En dan hoefde hij nooit na te denken wat hij aandeed. Had hij toch een schoon pak. En dan deed hij gewoon weer datzelfde pak aan. En zo droeg hij zijn hele leven hetzelfde pak. dus misschien een elegante oplossing. Ja. We, we hebben liedjes uitgekozen uh, over mode. Oh. Dan, dan zou je denken aan David Bowie of, of, of Madonna. Of dat soort dingen. Ja. We hebben het misschien... Iets anders gedaan. Mm. De Brooklynse band The National heeft een nummer. En dat heet Fashion Coat. Gaat over je, je hippe jas. Waar je je toch eenzaam en treurig in kunt voelen. Ja. Mm, yeah. Ik zei, dat, ik zei dat de national was. Maar ik, uh, ik had het helemaal mis. Ik zat er gewoon meters naast. Dit was uh, suede. En het nummer heet She's in Fashion. Gewoon verliefd zijn op een meisje dat zich kleedt. Volgens de laatste mode. En ook dan. Um, je hebt net heel duidelijk gemaakt. Wat jouw bezwaar is. Wat, wat eigenlijk zelfs jou, jouw woede. Jouw verontwaardiging is. Over, over de mode industrie. Mm -hmm. en, en over onze, onze slaafsheid. We bekopen mm -hmm. onszelf zei je. Mm -hmm. We denken dat we onszelf uitvinden. Dat we authentiek zijn. Maar eigenlijk. Ja, halen we iets uit een rek. Ik, ik liep vandaag langs een H&M en, en ik keek door de etalage naar binnen en daar, daar hingen t-shirtjes met anarchisme, dat logo anarchisme erop, ja. bij de HM. Daar ja. nou zou ik niet de Bijbel van het anarchisme willen schrijven. Wie nee. wel? Maar nee. ik dacht, hier klopt iets niet. Ja. Als, je, als je gewoon een rek uit de rek iets plukt met anarchisme, ben je toch niet helemaal een anarchist volgens ja. mij. Nee, nee, ik heb ook de, de, de, de, de, uh, dat stond in datzelfde artikel in de NRC Next geschreven over de subculturen, eigenlijk vergeleken met de jaren 60 en de jaren tachtig. En hoe die betekenissen, die tekens, nu weer, uh, ja, weer hergebruikt worden... of eigenlijk nu weer gebruikt worden. Maar dat daar heel weinig uh, content achter zit. Dus subculturen hebben die... de hippies hebben bijvoorbeeld de bloemenjurken gebruikt... om uh, te laten zien van nou hier gaat, hier gaat dit over. Dat had een bepaalde content die erachter zit. Het was een symboliek van een bepaalde ideologie. En nu is die symboliek... wordt eigenlijk gebruikt om te laten zien... Uh, dat je cool bent. Of op Facebook laat zien, ik heb een trui, dat. Maar er zit verder helemaal niks achter. Nou, op zich is dat ook dan weer niet zo erg. Maar het is, hoewel, ik vind dat misschien eigenlijk wel erg... want het gaat heel erg over, ik heb dit aan, dus ik ben... He, ik heb dit aan, dus ik associeer me met iets rebels. En het wordt ik heb wel dit heel dit makkelijk. Ja, dus ik associeer me met iets. Ja, maar we leven natuurlijk, denk ik, ook in een tijd waarin het heel erg gaat over imago en beelden. Ook op Facebook en Twitter hebben we daar natuurlijk heel erg mee te maken. Daar gaat het niet over tekst of over wat je te zeggen hebt, maar daar gaat het over beelden. Dus we leven heel erg in een beeldencultuur en in een imagocultuur, um, waarin uh, de, de, het uiterlijk uh, uh, heel erg belangrijk is en de content misschien iets minder. Het gaat ook heel erg over um, uh, wat je doet en, en hoe je dus eruit ziet. En niet per se meer over lange gesprekken. Uh, bijvoorbeeld die wij de wereld rijdt door, wordt het ook vaak, nou ja, die kennen we van dat en die kennen we van dat. En zo wordt je een soort media-hype op een gegeven moment, terwijl uiteindelijk niemand meer eens weet waar die persoon eigenlijk beroemd door is geworden of waarom die daar eigenlijk zit. Maar hoe ben jij in, in de mode terecht geraakt uh, en, en wat is eigenlijk het, het moment geweest dat die verontwaardiging bij jou Toesloeg. Want, want er, er moet een fascinatie hebben gezeten. Want ja. je, je, hebt, je hebt je werk en je leven ervan gemaakt. Mm -hmm. ja. en, en op een zeker ogenblik ben je, ben je activistisch geworden. Ja. Is, is dat op <laughs> één moment vast te pinnen? Um, ja, ik denk het wel. Nou ja, ik, ik ben in die mode gerold uh, omdat ik wel. Um, uh, ik werkte bij een fashion instituut, Dutch Fashion Foundation heette die. En die promoten heel veel Nederlandse ontwerpers, onder andere Bas Kossens... waar ik heel veel van geleerd heb. Die heeft een uh, performance, uh, uh, heeft die, ook, uh, die, die, die geeft modeshows via performances. En daar werd ik op een gegeven moment door gevraagd. Dus ik was altijd wel geïnteresseerd in een alternatieve kant van mode... Um, en toen ben ik me uh, eigenlijk ook door hem en door allerlei dingen... Ja, ik was heel bleu. Toen ben ik me raarder gaan kleden eigenlijk. Omdat ik merkte dat ik op feestjes daar veel aandacht mee kreeg. En toen groeide ik opeens uit. Merkte ik, maakte ik dus van mezelf die hype. Terwijl ik dus eigenlijk... Ja, ik wist helemaal eigenlijk niet zoveel van mode. Maar het enige wat ik wist is dat ik gewoon als ik er raar uitzag heel veel aandacht kreeg. Je en werd uiteindelijk een ook, icoon eigenlijk. Ja, een icoon. Ik heb daar ook een prijs voor gewonnen. En ik kreeg er heel veel aandacht uh, mee. En op een gegeven moment uh, werd ik dus ook moderedacteur bij een website. Dat was een van mijn eerste baantjes. Dus ik heb uit die, de, de, de hype die om mij heen ontstond. eigenlijk economisch uh, gewin gehaald. En dat is natuurlijk eigenlijk ook wat er nu gebeurt met uh, ja, mensen, beroemdheden. Die, die Paris Hilton, dat is een beetje een Paris Hilton-syndroom: um, um, uh, je bent niks, maar omdat je gewoon. Of je doet niks, je weet nergens van, maar omdat je doet alsof je belangrijk bent, wat ik ook wel wist hoe ik dat moest doen, het was een soort rol die ik speelde. Um, ja, haalde ik, maakte ik mijn baan daarvan. En op een gegeven moment merkte ik wel dat ik iets te veel verstrikt zat in dat, uh, in hoe mensen mij zagen. Ze zagen me eigenlijk als een fashion icon, maar. Van binnen voelde dat een beetje vreemd aan. Want ik dacht, van god, ik moet nu. Ik ben nu fashion icon. Ik heb altijd al die rare kleren aan. En ik werd op een bepaalde manier vereerd en bekeken. En uh, geweldig zie je eruit. Ik werd ook alleen maar op dat uiterlijk aangesproken. En op een gegeven moment voelde dat helemaal verkeerd. Dat ik dacht, hé, wie ben ik nou eigenlijk? Ben ik nou die fashion icon die iedereen zo geweldig vindt? En ging, hoe ging iedereen me aanspreekt. Was het echt, echt, een, echt in die zin, zou, zou je het een, een crisis kunnen noemen? Dat, dat ja, je echt twijfelde echt, aan jezelf? Wie ja, was? ik was een soort identiteitscrisis omdat mensen, als je constant, elke dag, en dat gebeurt natuurlijk ook bij, bij mensen die beroemd worden, bij een Whitney Houston of misschien wel een Amy Wyners, heeft dat ook wel een rol gespeeld. Of bij Britney Spears met haar breakdown heeft dat ook een rol gespeeld. Je bent gewoon iemand. En op een gegeven moment word je een soort media-hype. Een merk. En word jij ja, en word je uh, gerepresenteerd in media op een bepaalde manier. En, maar jij blijft daarin achter. Want de, de perceptie die mensen van jou hebben door die media. Die, die komt helemaal niet meer overeen op een gegeven moment met waar jij ooit was, hè? hoe jij ooit begonnen bent. Dus jij moet uh, uh, jouzelf, jouw, de beeld, het beeld van jouzelf, en het, die de mensen hebben door de media en door die hype, en het beeld wat je over jezelf hebt, moeten overeenkomen op een gegeven moment weer. Snap je wat ik bedoel? Je, je, moest, je holde achter de verwachtingen aan. Je, ja. je, had, je had een verwachting gecreëerd zelf. Mm -hmm. Nou, dat ja, kan wat... mode natuurlijk doen. Als jij op een bepaalde manier eruit ziet. en ik, ik merkte dat, dat, dat ik daar aandacht mee kreeg. Um, um, dan zien mensen jou op een bepaalde manier. maar op een gegeven moment gaat dat ook zijn eigen leven leiden. He, mensen praten over jou. die nodig je ergens uit. en je denkt echt van. maar die mensen zien mij op een bepaalde manier. maar. Maar ben ik ook? Ben ik dat echt? Dus het gaat over de perceptie van hoe mensen mij zien... en hoe ik mezelf zag. En daarmee kwam ik gewoon een beetje in de knoop op een gegeven moment. Wat heb je gedaan? Heb je toen een Hans speckman trui aangedaan? En, <laughs> en ben, je, ben je gewoon op nou, je, je, je allerslonzigst naar een feest gegaan? Nee, toen heb ik die column gekregen in het NRC Handelsblad. Uh, althans, ik zat eerst een tijdje uh, in retraite... en een beetje te huilen en te denken van... Uh, wat, wat, wat, wat, wat moet ik nu? En wie ben ik nou eigenlijk? Ben ik nou het fashion-icoon dan? En ben ik daar zelf eigenlijk wel tevreden over. Um, en toen, vlak daarna eigenlijk, toen ik dacht... nou ja, goed, moet maar weer een beetje de straat op kijken wat er, wat, er, wat er nu moet gaan gebeuren. Um, toen kreeg ik een aanbieding van het NRC Handelsblad... waarin ik uh, een column mocht doen, mode volgens Aynuk Tan. En toen besloten we eigenlijk samen... om elke week een andere outfit aan te trekken. Om dus dat innerlijk en dat uiterlijk van elkaar te scheiden. En dat onderzoek te doen. Maar als ik er zo uitzie... zoals een heel groot icoon... Wat ik, hoe ik mezelf gewoon presenteerde... en mensen zien mij... op een bepaalde manier, op die manier... maar als ik nu iets anders aan heb... hoe zien mensen mij dan? En wie ben ik dan... Dus, daar, dus het is een hele persoonlijke vraagstelling geweest. Een hele persoonlijke zoektocht die echt kwam uit een eigen ervaring. Elke dag, of nou elke, elke column een, een radicaal ander imago. Ja. Eigenlijk uh, van... Nou, uh, andere kleren gewoon. Niet eens een imago. Andere kleren. Ja. Dus, dus een, een, van een mantelpak tot een bonte creatie... tot, tot, tot juist iets een beetje suffigs... tot, tot iets heel ja. sportiefs. Ja. ghetto style, ja. noem het ja. maar op. Ja, ja. ja. ja van een, een, een, een mispoes naar een ander, naar een super-trash-meisje... naar een oud een, een couture model he, En daarmee liet ik aan de ene kant, bevroeg ik het... van als ik dit aan heb maar hoe zien jullie mij dan? En hoe zie ik dan mezelf? Hoe anderen, he, als mensen mij zo zien... Uh, bijvoorbeeld, ik had een heel lelijk, lelijk uh, outfit aan. Dan zagen mensen mij op een bepaalde manier. Ik wist dat mensen me op een bepaalde manier zagen. Maar in principe was ik natuurlijk niet... Anders. Ik was nog steeds dezelfde Ainoek, Maar omdat ik die kleren aan had, dus een lelijk jongenpak of zo... was ik bang van, oh, wat vinden mensen dan van mij als ik dit aan heb? En daardoor ging ik me eigenlijk ook onzeker voelen. Dus dat zien van mij en uh, mijn eigen identiteit die daar wordt gecreëerd... liggen heel nauw samen. Maar in principe dacht ik, ja, maar jongens, ik ben toch gewoon dezelfde? Dus wat maakt het uiterlijk eigenlijk uit? Nou, dat stelde ik aan de kaak, dat is dus dat uiterlijk... En dan komen we weer terug eigenlijk op het begin van ons gesprek... helemaal niks uitmaakt dat ik gewoon dezelfde ben. Ik wilde dat los van elkaar trekken. En dat uh, vooroordelen of stereotyperingen die wij over mensen hebben... dus helemaal niet... Dat dat, maar, dat dat helemaal niet juist is. Dat we daar eigenlijk doorheen moeten kijken. Aan de andere kant liet ik ook zien van... jongens, als kleding en die hele industrie... en die hele betekenissen die aan die kleding hangen... dus een façade is, dan kan je daar ook mee spelen dan kan je ook naar een sollicitatiegesprek gaan en zeggen... ik doe dit aan, hè, om, omdat het toch allemaal maar een performance is. We moeten het allemaal niet te serieus nemen. Want al die ideeën over schoonheid en een idee over... Uh, dat zijn allemaal woorden, De mode is eigenlijk een taal... die passen we op onszelf toe. En we kunnen ook kiezen van... nu hebben we deze, dit woord, trek ik aan vandaag. En zo, dan word ik zo gezien. Als ik dit aantrek, word ik zo gezien. Dan kan je dus ook mee spelen, als in een theaterspel. Ik liet eigenlijk zien... Dat, dat, dat hele uh, idee van wie je bent is een soort theaterspel. Dus je kan je omkleden en je kan daar ook gebruik van maken. Zodat mensen je... Um... Kijk maar dat wat Lady Gaga bijvoorbeeld doet. Hè? Die kleedt zich gewoon heel raar en die is er heel rijk van geworden. Nou, Dat komt niet omdat ze zo goed kan zingen, maar gewoon omdat ze er heel raar uitziet. En zo ben je ook weer terechtgekomen bij, bij je huidige... Uh... Stel, om, om, om toch ja. weer extravagant te zijn. Mm -hmm. Maar, maar dat, daar zit ook een verzet in. Want, want het is niet uh, zoals je eerst een mode-icoon was. Nee. Nu is het een mode-icoon 2.0. Mode-icoon ja. schuine streep activist. Ja. Nou, ik wil deze, uh, deze dingen die ik nu eigenlijk zeg aan de kaak stellen. Mensen daar bewust van worden. Niet het vervrijen van het uiterlijk. Uh, uh, propageren of uh, uh, agenderen, maar het, het vervrijen van het innerlijk, maar via dat uiterlijk. Dus ik gebruik eigenlijk dat uiterlijk als een, uh, als een uh, middel om mensen na te laten denken over van... Hè, wat heb ik nou eigenlijk? Ik gebruik letterlijk mezelf van... kijk, ik kleed me raar, mensen zien me, ik, ik, ik, raak daar, ik krijg daar een baan van... Um, Mensen zien mij op een bepaalde manier, maar het is allemaal gespeeld. Het is self-fulfilling prophecy. Ik doe gewoon alsof ik heel belangrijk ben, ik heb dit aan. Maar uiteindelijk is het allemaal façade. En dat doen modemerken ook. Die maken ook iets van een, een, een, een dun model. Die zeggen van, ik ben dit is een dun model, dit is schoonheid. Maar het is helemaal niet waar. Dus ik creëer, creëer mezelf ook. En daarmee stel ik precies aan de kaak wat ik wil zeggen. En dat is namelijk... Het is allemaal een groot uh, uh, uh, theaterspel, een groot spektakel. Poppenkast. Een poppenkast, ja, die ik opvoer. Je kan jezelf tot hype maken. Je kan jezelf uh, creëren als merk. En uiteindelijk leven we dus in een soort wereld. In de filosofie noemen ze dat ook wel de hyperrealiteit. Wij communiceren door via al die betekenissen die de uh, markteconomie aan ons He, dat is een taal geworden, de markteconomie. Dus bijvoorbeeld een zwart jurkje kunnen we nooit meer zien... als een, als een um, gewone zwarte stof, maar dat zien we dan als chic. En Gucci zien we als luxe. En een pyjama zien we als, oh, dat kan echt niet. Of wat een sloeber is dat. Maar dat zijn allemaal betekenissen die aan stoffen zijn toegedicht. En dat noemen ze dan de hyperrealiteit. Maar is dat het is, duidelijk dat we ja, daar via, maar, dat, via dat communiceren? Dat is dus eigenlijk dat het allemaal een façade is. Maar je zegt aan de ene kant, ja, het is een spel, maar het, het is bloedserieus. Ik bedoel, een, een politieagent... Nou, we leven daarnaar. We leven naar die betekenis. We leven in die hyperrealiteit. Een politieagent nou... heeft een uniform en daar ontleent hij voor een deel zijn macht aan. Ja. Dan is hij niet meer zichzelf. Precies. Dan is het niet Kees Jansen, maar dan is het de staat. Ja. Um, als jij de rechtszaal inloopt met, met opblaasbare gymschoenen... dan ja. kun je volgens mij rekenen op strafverdubbeling... Ja. Dat is gewoon, iedere advocaat zegt. Nou, we gaan eerst eventjes een pak voor je uren. En dan Tuurlijk. gaan we naar de edelachtbare ja. toe. Het is, het een, is serieus. Het, het is heel serieus. Het is ook een manier om ons wereld in te delen. En dat, dat, dat begrijp ik ook. Hè. Ik Want daarom, daarom is bijvoorbeeld ook mode zo vluchtig, omdat. Je wil de laatste mode hebben. Om te laten zien dat jij rijker en hipper bent. Maar je moet rennen. Het is een soort tikkertje. Mm. Tikkertje met de lagere klassen. Want straks hebben zij ook allemaal dat, dat mooie pak. En dan, dan ben je niet meer onderscheidend. Dus jij moet al iets anders hebben. Ja. Voordat de onderklasse eraan komt. Nou, wat ik... Precies, maar dat zijn twee verschillende dingen die je nu noemt. Dat is één, de mode, die waar je achteraan moet lopen. Aan de andere kant, een, een bepaalde functionaliteit die de mode ook heeft. Als in de rechtbank of uh, weet ik veel. Um, we hebben die dingen ook nodig om mensen in hokjes uh, te kunnen delen. Om gewoon orde te creëren eigenlijk. Hè? Dus dat is op zich niet erg. Waar mijn werk over gaat, is het bewust maken dat we dat doen... En dat, dat uiterlijk, dat we dat dus niet zo serieus moeten nemen, omdat het allemaal maar gemaakt is. Maar we nemen het vaak serieus omdat we het letterlijk op onszelf aandoen. Op ons lichaam aandoen. En daarme, daarom voelen we ons op een bepaalde manier ook zo. Wat ik probeer te zeggen is: probeer dat een beetje probeer rationeel te kijken naar die, um, naar die wereld van dat uiterlijk, dat theaterspel wat mode is, wat we elke dag met elkaar spelen en opvoeren. En probeer daarin ook te bepalen. Um, hier wil ik wel aan meedoen. En hier wil ik niet aan meedoen. Wil ik voor elke uh, verjaardag een nieuw jurkje hebben? Is dat namelijk wel goed voor de wereld? Of haalt dat. Of koop ik daarmee alleen mijn eigen waarde. Waarvan ik niet weet, waarvan je al lang weet diep van binnen dat je die hebt? Uh, wil ik aan die laatste mode de hele tijd meedoen. Of zeg ik van jongens, ik koop gewoon, draag gewoon elke dag zoals voor van en zwarte kolter en heb ik er drie van. En dat vind ik prima. En daar blijf ik gewoon bij. Kies ik maar dat, dan ben je omdat... er nog niet. Want dan wordt die zwarte kooltrui weer in, in een sweatshop in Bangladesh gemaakt. Mm. Dus, dus je waarden nou. zijn ook, ook letterlijk je kleding geworden. Ja, het is, het is het, um, ja maar daar, daar zijn we natuurlijk Godzijdank wel een beetje mee bezig. Om te kijken waar onze kleren vandaan komen. Maar het is belangrijk om te weten hoe dit systeem werkt. Dat... dat en die schoonheidsidealen dus geïnternaliseerd zijn... dat als jij op een feestje komt... dat je alleen de mooie meisjes ziet als man bijvoorbeeld... en niet die dikke met die puist. Um, het is belangrijk om te weten dat dat oordeel... wat zo in jouw hoofd opplopt... want dat komt bij iedereen gewoon zomaar in zijn hoofd op... dat dat dus een façade is, dat het gemaakt is... dat het niet echt is. En dat is op zich ook niet... Het gaat erom dat je daar bewust van bent... dat het een façade is. En als je er bewust van bent, dan kan je daar ook meer eigen en bewuste keuzes in maken. En het is natuurlijk toch Maar daardoor ook... moet je wel eerst weten hoe diep, hoe diep gegrond... Hoe diep dat in jezelf... Hoe diep die schoonheidsidealen... Het weer. En het weert mooi en lelijk. Ik vind het helemaal niet erg dat jij hier in een pak zit. Ik vind het ook niet erg dat mensen een in hebben. Maar dat ze maar weten um, dat het maar kleren zijn. En dat het niks zegt over wie die mensen zijn En dat dus zoiets banaals als schoonheid dus ook geen waarheid is. Er zit geen enkele waarheid wanneer in voel jij onze je, uiterlijkheden. Wanneer voel jij je het prettigst? Wat, wat heb je het liefste aan eigenlijk? Wanneer voel jij je echt helemaal lekker jezelf? Jezelf. Ja, daar ja, is het weer. mezelf bestaat sowieso niet. Want als ik in Afrika was opgegroeid, dan, dan was ik een, een, een hele zelf. andere zelf geweest. En als je hart je hoofd stoot en dan je frontaal kwap raakt beschadigd... ben je ook een heel andere zelf. Precies. Dus maar, maar ervan uitgaan dat, dat er... zelf wordt gecreëerd door cultuur. Juist. Ik. Maar goed... De, de, ja desalniettemin zul je toch over een zelf moeten spreken... omdat het anders gewoon heel gecompliceerd wordt in, in, in het leven. Ja, dan, dan zeg je, ik was het niet, het was mijn hand of zoiets. Dus, dus je, moet, je, je moet toch leren om te spreken over, ja. over een zelf. Ja. Wanneer voel jij je het prettigst eigenlijk? Um, ja. Toch in zo'n creatie? Vind je toch dat flamboyante lekker? Of, of, in, een, of in een joggingbroek nou, of in de pyjama? Ik was echt een fashion victim uh, vroeger. En... Um, ik heb heel lang, ik was denk ik heel gevoelig voor dat hele systeem. Daarom is het me, heeft het me ook zo diep geraakt. En ben ik daar ook helemaal zo ingedoken in die identiteiten. Van. Ik was heel gevoelig voor als ik dit aan heb, dan word ik zo gezien. En daar was ik me altijd heel bewust van. En dan ben ik misschien niet goed genoeg. Dus eigenlijk was ik ook wel heel onzeker. Dus daardoor. Maar mijn doel eigenlijk is, en ook door dit werk, om uiteindelijk hier gewoon in mijn slof te zitten, sloffen te zitten en mijn met joggingspak en gewoon te zeggen... ja, maar dat verandert helemaal niks aan wie ik ben. En dat is mijn doel en daar ben ik ook aan het werk aan. Eh, of Dat probeer ik dus de hele tijd uit te testen. Hoe ver kan ik daarin gaan? Maar ik heb ook bij die TEDx talk... Als mijn laatste zin was ook van... I am never what I wear... Dus ik ben nooit wat ik draag. Ik wil mijn identiteit nooit aflenen aan waar, die ik, wie ik draag. Dus als ik dit aan heb, dan leen ik mijn identiteit er daar niet aan af. En als ik een junkpak heb, ook niet. Althans, dat is mijn doel. Want dat is een, een rationele, meer rationele gedachte. En dus voel ik me prettig in alles. Als ik zo'n pak aan heb als jij, voel ik me ook super prettig. Want ik weet dat als ik het aan heb... Misschien word ik dan wel gezien als een man. Als ik geen lippenstift op heb, ik doe ik gewoon die pak aan. En ik stap uit de douche dan weet ik dat de perceptie van mensen die ze hebben... Uh, dat ik bijvoorbeeld een man ben, ja, dat dat over hunzelf gaat. He, dat, zij leven, dat zij een perceptie van me hebben dat ik een man ben. Maar dat gaat dus over de façade van de consumptiemaatschappij... waar zij in zijn gaan geloven. Maar en Dus een bepaalde jou... perceptie over me hebben dat ik een man ben. Maar dat, dat zegt niks over wie ik ben. Maar jij bent een, je bent een denker. Je bent een, een, uh, iemand die heel beschouwend is... Mm -hmm. Je bent heel extravert, maar eigenlijk ook uh, een tobber misschien wel een beetje. Of, of in ieder geval iemand die heel erg uh, pijnst over dingen. En mm. in onze beeldcultuur, die, die jij net zo uh, schetst... zou zo iemand, ja, als het de, als een de man was... ik spreek dan wat makkelijker uh, voor mannen... dan zou je gewoon een slonzige trui met roos op de schouders moeten hebben... en, en misschien een, een pijp roken of, of, of, of een Ja. Dus, dus mensen verwachten helemaal niet... Mm. Ja. Dat jij zo, zo introvert en, en tobberig bent. Nee. Omdat jij van die mooie extraverte kleding draagt. Ja, maar dat doe ik dus ook als een soort werkding. Hè? Want ik weet dat ik hier kom en dan doe ik dat gewoon aan. Um, en ik weet dat ik daardoor opval en dat die kleding biedt mij de mogelijkheid om deze boodschap over te brengen... en hierover te praten. Maar je moet je niet excuseren, want het is natuurlijk leuker... als iemand zich gewoon een beetje kleedt en, en eruit ziet. Want voor, voor je het weet lopen we allemaal in, ja. in spekman ja. Dat zou jammer zijn. Maar dat vooroordeel waar jij het over hebt, dat ik een denker ben... en um, uh, dat gaat precies over... Uh, waar mijn werk over gaat. Ik kleed me dus heel raar en als een beetje gek en als een clown... of als een fashion victim of als ik weet ik veel hoe je me zou zien. In ieder geval niet als een denker. Uh, hè? De meeste mensen in ieder geval ook gewoon als ik op straat loop. Um, maar dat is dus precies waar mijn werk over gaat. Het gaat over de contradictie van ik heb dat aan... en jij denkt over mij dat ik een beetje een fashion iemand ben... Maar dat is dus niet zo. En dat gaat over onze vooroordelen. En dat is precies de vraag die ik wil stellen. Waarom heb jij zo'n vooroordeel over mij... of denk jij op een bepaalde manier over mij... als ik dat aan heb? Want het definieert helemaal niks. Het, maakt helemaal, het definieert mij totaal. In geen enkel opzicht. Het definieert mijn kleding mij... En toch begint dan nu de, de, de Fashion Week. Daar ga jij beroepshalve naartoe. Heel ja. Amsterdam in het teken van mode. Catwalks, luide muziek, uh, hippe mensen, extravagant geklede mensen... modejournalisten, ja. glamour-modellen, mm. noem het maar op. Mm -hmm. Jij bent aan het werk, jij, jij, jij gaat naar die ontwerpers... je kijkt wat de creaties zijn, jij, je moet er iets beroepshalve over zeggen. Mm -hmm. En je loopt eigenlijk in een wereld die je aan alle kanten betwijfelt... misschien wel verafschuwt, ja. die je wil, wil doorkrikken. Lijkt er een beetje op, hè? soms, ja. En, en dan loop je daar als, als vegetariër door de witte <laughs> prijzenslager. Hoe, ja. hoe ga je dat doen? Nou kijk, ik denk dat de modewereld ook de kracht heeft om dit soort, wat schoonheid bijvoorbeeld is... wat Bas bijvoorbeeld, wat me heel erg aanspreekt in zijn ontwerp... is dat hij heel erg anti is. En hij neemt het juist op voor de freaks en zeggen van... Wie is Bas? Bas Koster, sorry, dat is die ontwerper. Die heeft een keer een show gehouden met alleen maar freaks... en grote rare travestieten, de mensen eigenlijk die de mode vaak buiten de samenleving plaatst... of die zegt, jij hoort er niet bij. Die plaatst hij juist op de voorgrond van zijn shows... En daarmee kan de modewereld, heeft de modewereld een enorme macht. Nou ja, dat blijkt wel uit dit gesprek dat de modewereld een enorme macht heeft. Om trends te zetten. Hè, waar mensen dan weer uh, achteraan lopen of dat ook wel willen hebben. Dus de modewereld heeft de macht. Om bijvoorbeeld een meisje, een dik meisje in een rolstoel met een dikke puist op de kop. Uh, cool te maken. Want zo werkt dat nou eenmaal. Je kan als er zes. Uh, maanden op de cover van de folk... een dik meisje staat met een puis op de cover... en die zegt, dit moet je hebben, dit moet je zijn... werden dat iedereen binnen dat die tijd zegt... God ik wil ook een meisje met een, uh, met een puis op de cover zijn. Wie bepaalt dat eigenlijk? Dus want Het zou mooi zijn, hè? Een, een, een dikke vrouw met een, met, een, met een puist... en liefst ook een beetje lomp montuur... Ja. Wordt, wordt een mode-icoon. Hoeveel mensen bepalen dat? En, en wie bepaalt eigenlijk wat hip is en wat mooi is? Um, de, de industrie? De, de journalistiek? Ja. De bladen, zijn er ook nog ongrijpbare krachten, op, op wie niemand greep heeft, die, die gewoon ergens in de samenleving rondlopen en toevallig gevolgd worden? Ja. Nou ja, um, ja, er zijn veel ontwerpers ook, uh, zoals Catwalk mensen, of die dan bijvoorbeeld een bepaald. Je ziet ook dat modeontwerpers nu veel uh, fans verzamelen op Facebook en dergelijke. En uh, die hebben dan een, een bepaald imago geven die weer. En dan willen andere mensen dat ook, die doen dat dan ook weer aan. Um, dus, dus mensen maken ook veel meer de mode dan, dan, dan voorheen. Um. En, uh, maar over het algemeen denk ik dat het toch wel gebeurt. Ook door, toch wel door een volk hoor. En, en ook nog steeds door, uh, door bloggers, bijvoorbeeld. Maar het is wel zo dat de industrie. Heeft zoveel macht. En ook met hun reclameborden en dat soort dingen. Dat je ziet dat bloggers. Die in principe alle vrijheid hebben op internet. Ook weer. Um, toch ook weer die tas willen. En die. Um, die ze hebben nu ook een. een um, een regel ingesteld hebben op de New York Fashion Week... dat ze geen bloggers meer uh, willen. Maar dat komt alleen maar omdat ze de exclusiviteit... weer hoger willen houden. Want iets wat mensen niet kunnen uh, krijgen... Niet, kunnen, niet bij kunnen... dat willen ze eigenlijk. Dat doen catwalk shows natuurlijk ook. Um, dus voor het grootste gedeelte... denk ik bepaalt de industrie dat heel erg... en de beeldmakers. En um, dat... mode, mensen, iconen, modellen... vaak dun zijn en een ongrijpbaar schoonheidsideaal hebben. Dus dat ze niet... Lijken op normale mensen. Um, dat zegt toch iets over dat ook. Nou ja, dat schoonheidsideaal. gewoon het ideaal: de mode moet altijd toch wel onbereikbaar blijven, omdat wij um, dan anders niks meer kopen. En dan is de, de mode-industrie moet gewoon geld verdienen. Dus die halfjaarlijkse seizoenscollecties bijvoorbeeld moeten in de mode blijven. En dat bepaalt de industrie samen. Um, omdat er verkocht moet worden. Er moet gewoon verkocht worden. Die spullen moeten draaien. Er moet meer verkocht worden. Uiteindelijk gaat het toch. toch Als de modeindustrie geld... zou zeggen. je bent goed zoals je bent, je hoeft niks meer te kopen. Ja dan blijft er natuurlijk geen economie meer over. Hoe kijken ze tegen jou aan? Want je komt in je mooiste creatie binnen, daar, mm -hmm. daar komen het weekeinde. Mm -hmm. Dan heb je natuurlijk al uh, de eerste punten verdiend. Maar je hebt natuurlijk ook een beetje over ze zitten. Zitten mokken, je bent, bent kritisch geweest. Staan ja. ze daarvoor open of denken ze toch van uh, verdorie? Nou, er is, een, er is een grote groep ontwerpers um, in Nederland. Uh, waaronder, uh, nou ik noem even een paar namen. Mary Me Jimmy Paul, die ook op de Fashion Week gaat. Die, waar mijn uh, toy van trouwens is. Jacob Kok, uh, nou ja Bas Kosters, die geeft een uh, feestje. Maar die is op, in die hoedanigheid ook bezig op de Fashion Week. Um, je hebt een uh, Aziz Bekawee, die een... Um, Marokkaanse ontwerper, dat zijn allemaal mensen... en daar staat Nederland ook wel weer bekend om op een bepaalde manier... die toch een andere visie hebben over mode. En die mijn visie denk ik ook wel een beetje delen. Misschien niet zo extreem, maar die wel zeggen van... Um, laten we eens een andere uh, schoonheidsideaal uh, voorspiegelen. Hè? Iets wat bijvoorbeeld wat gekker is of... Uh, wat meer buiten de boot valt, of een, uh, iets wat, wat, wat rationeler is... wat bijvoorbeeld niet elk half jaar nieuw hoeft te zijn... wat bijvoorbeeld een jaar mee kan. Monique van Heijs is ook een ontwerper, een Nederlands ontwerper... die een collectie heeft gemaakt um, die nooit vergaat. Dus die altijd aangevuld kan worden. Dus dat betekent dat het nooit uit de mode gaat. Hè? Dus dat je een stuk kan kopen wat heel lang meegaat. Die denken dus anders na over het modesysteem. Die proberen dat modesysteem uit te dagen. En met die groep ontwerpers ben ik, ben ik heel close. En um, ja, werk ik dan weer via. Zij ontwerpen hun shows. Maar ik, ik, ik werk daarmee samen in de vorm van dat ik daar dan weer artikelen over schrijf. En zo probeer je toch uh, een ander idee te geven van, uh, van wat mode moet zijn. En dat schoonheid uh, uh, niet in die outfit zit. Dat soort dingen. Dat zijn ook boodschappen die zij proberen over te brengen. Ik vond het leuk dat je er was en uh, ik ben heel benieuwd wat je, wat je komend week einde gaat, uh, gaat draaien. Dus ik. Um, dragen, ja, ja, wat je gaat dragen. Ja. Dus ik, uh, ik zou willen dat je, dat, uh, dat je dit even op Facebook zet of, of op Twitter of zoiets. <laughs> okay. dan, dankjewel. En uh, we draaien nu dan toch alsnog dat liedje wat ik net zei over je verloren en treurig voelen in je hippe jas. Fashion code van The National. De National Fashion Code van het album Sad Songs for Dirty Lovers. Gisteren uh, hoorden we Ralf van Raadster, pianist, wereldberoemd in China... nog niet zo heel erg beroemd hier in Nederland, over zijn piano. Maar uh, nu moeten we het maar eens hebben over de muziek die hem uh, inspireert.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 is heel bekend met het repertoire, Ton Haart Suiker. Want uh, die vroeg van, ja, mijn, mijn zoon speelt toch wel hele merkwaardige componisten. Misschien kunt u me daar, mijn zoon daar verder mee helpen. Dus dat bevestigde ook mijn, mijn gevoel van, mm, <lacht> klopt dit allemaal wel bij mij? Maar uh, ja, dat, uh, dat heeft heel veel voor me betekend, die muziek. En nog steeds natuurlijk. Er zijn mensen die, uh, die heel goed uh, kunnen speechen?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 Thank mm -hmm. you. Pianist Ralf van Raad in een bijdrage van Floris Albersen En morgen praten we weer met de pianist, wereldberoemd dus in China... maar in Nederland nog niet helemaal, maar dat uh, zit er ongetwijfeld uh, aan te komen. Straks in het uh, tweede uur van Nooit meer slapen praten we met P.F. Tommeze. Hij schreef een boek over de dood van zijn dochter Isa, Schaduwkind. En daar is nu een voorstelling van gemaakt. En uh, we vragen hem hoe het voelt om, om zo'n uh, gevoelig boek... daadwerkelijk op de planken te moeten vertolken. Radiojournalist Okke Ornstein die is in Syrië geweest... meegereisd met uh, humanitaire hulporganisaties. En u hoort wat Francisco van Jolen, journalist... door zijn slapeloze nachten heen heeft geholpen... en wat hem daardoor heen sleurt. De website is uh, www.nooitmeerslapen. .nl of vpro slash slapen moet ik geloof ik euh, zeggen. Nou ja, we hebben een website en die is uh, te googlen. Laat ik het zo dan maar zeggen. En we zitten ook op Twitter, at nms. En u kunt ons ook mailen, slapen, at Straks zijn we terug met de tweede uur. Graag tot dan.